...en waait het stevig, morgenochtend aan zeekans op een zuidwesterstorm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, zo. Oftewel, goedemiddag. Het is uh, vandaag 8 januari. Het is uh, donderdag. Begin van de daverende donderdag op CFM Zandvoort. Dames en heren, een hele dag lekkere live radio. Tot en met 12 uur vannacht aan toe. Wat wil je nog mooier? CfM is dus vandaag met Rit uh, en Dolly en uh, doet de redactie vandaag. En wat hebben we vandaag? Nou, we hebben natuurlijk het regio-nieuws. Hè, en als alles ook mee zit, hebben we ook nog een vrijwilligersvacature van de week vandaag. En uh, wat er zoal meer ter tafel komt. Hoeveel kunnen we vermelden dat er in verband met de gebeurtenissen gisteren in Parijs... De ontzettende smerige en laffe moordpartij aangericht door een stel fundamentalisten. Uh, vanavond een grote manifestatie landelijk zal worden gehouden om zes uur. En in Haarlem gebeurt dat op de Grote Markt. Ik heb gelezen dat ook de burgemeester daar naartoe gaat... als mede-burgemeesters van uh, om, omliggende gemeenten. Vanavond om zes uur dus op de Grote Markt. In Amsterdam is er ook een manifestatie. In Rotterdam is er ook een. Alkma, uh, Zwolle. En zo zijn er nog een aantal uh, protestmanifestaties... tegen de beknotting van, uh, van onze vrijheid van meningsuiting. Door een stel idioten. Door een stel gek. Van wie kennelijk uh, geen enkel mensenleven telt... die gewoon rukzigloos zelfs een gewondag in door zijn kop schieten uh, werkelijk waar wat dit voor mensen zijn... Dit zijn geen mensen, dit zijn beesten. Ja. daar Zou ik ook willen zeggen zoals ik vandaag al een paar keer gezien heb. Je suis Sir Charlie. Zo is dat. Kom maar op met je geweren. Ja, en hoe dan ook. Geweld zal het nooit weer winnen van, van de pen. Nooit. Never. Ook nu niet. Goed, maar laten we er voor de rest gewoon een uh, hele leuke uitzending van maken, hè, jongens. En uh, mocht er uh, verder nieuws zijn over de gebeurtenissen... dan hoort u dat in ieder geval vanavond dus om zes uur op de Grote Markt in Harlem Een demonstratieve bijeenkomst. Tegen het geweld dat tegen de moordaanslag. die gisteren in Parijs gepleegd is. en waarbij twaalf mensen dus. ruksigloos gewoon neergeknald zijn. door een stel. ja, hoe moet je het noemen? Belachelijke idioot. is, is, is eigenlijk niet de vlag die de lading dekt. Maar goed. Muziek gaan draaien, dan we dat maar doen. Je weet maar dat we het goed van is. Het is Joe Cocker. En de film Maddox Englishman. Helaas, te vroeg overleden een paar weken geleden. sorry. Eind december, helaas, Joe Cocker op. Uh, en, uh, maar dit was even van zijn documenten. Crimey River uit de film Mad Dogs and Englishmen. Tournee door Amerika. Een fantastische film van geweest. En een geweldig dubbel album. Joe Cocker, dus. gaan door met. We uh, gaan door met. Uh, Rondé. Look at the stars. Nummer Head no, Run. En dat noemen het heette uh, Ram is de nieuwe zinger van de script No Good in Goodbye. ...loopt iets niet helemaal euh, zoals het euh, lopen moet. Dus dat gaan we even anders oplossen, euh, dames en heren. Ja, dat gaan we even anders doen. Mooi. ja, even. Zo, dan gaan we de 3-in-1 maar doen. Ha! Ja, we zitten nooit van één gat gevangen hier. 3-in-1, Die van de script krijgt u straks wel. Maar eerst nu de 3-in-1, Earth and Fire. Dat was de 3-in-1 van Fire. Wat zei u? Oh, Zandvoort in de regio, ja. Nou, ja, oké, okay. Zandvoort in de regio. Dus het regio-nieuws met Dolly ten Pierik. Ja. Is oh, is ze, mijn microfoon ja. zit los. Ziet je los? Ja, hij zwengelt een beetje. Ah, ja. Zo, nee, ik heb hem vastgedraaid. Moord ik hem in mijn oog heb zitten. Het, ja, het is weer chaos vandaag. Nou. Ja, lekker toch. Nou, maakt niet uit. Dat heb je met live uitzending hoor. Ja, nou ja. Gezellig ah. juist. Nou, kom op met het nieuws. Ja, oké. Okay. <laughs> Dames en heren, hier nou. volgt dan het regionale nieuws van 8 januari 2014. Ik heb het uh, net al horen roepen, maar ik ga toch nog een keertje melden. Als steunbetuiging met de slachtoffers en nabestaanden van de terreuraanslag in Parijs vindt vanavond een demonstratie plaats voor het stadhuis van Haarlem. En uh, burgemeesters uit de regio, waaronder burgemeester Niek Meijer van Zandvoort, zijn aanwezig. En als ik het goed heb, begint het om zes uur, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Ik krijg bevestiging. Om zes ja. uur vanavond dus op de Grote Markt in Haarlem. Uh, na twee succesvolle zomeredities van Proefpark de afgelopen jaren... is het tijd voor een indoor wintereditie. Deze gaat plaatsvinden in het laatste weekend van januari op de Weg 91. Het terrein is nu van de maakindustrie van Haarlem... en diverse bedrijven zullen open huishouden dat weekend. Bovendien is het de broedplaats van de 3D-printers... Het hoofdingrediënt, zoals ook gewend van de zomeredities, zullen de food trucks zijn en de food DJs, zo als ook kinderkookworkshops zijn. Met hen gaan ze dit weekend gezamenlijk optrekken en er zullen de kinderworkshops plaatsvinden met de 3D printers. Maar ook, en daar zijn we bijzonder trots op, of zijn ze bijzonder trots op... een opstelling staan met drie voetprinters, met onder andere koekjesprinters, 3D-suikertrekken en meer. Uh, de dagen dat dat uh, gaat plaatsvinden is op vrijdag 30 januari... zaterdag 31 januari en zondag 1 februari. Gistermiddag raakten twee jonge mannen van 20 en 23... zwaar gewond bij een auto-ongeluk... Dat vond plaats bij de splitsing van de A9 met de A22 bij Beverwijk. De auto werd bestuurd door een man uit Ermuiden. Door nog onbekende oorzaak raakte hij van de weg... schoot over de vangrail en belandde in het gras. De inzittenden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van de inzittenden moest eerst worden gereanimeerd. Hoe de slachtoffers er aan toe zijn momenteel is onbekend. Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er in 2015 van 21 tot en met 31 januari de Nationale Voorleesdagen. Deze hebben als doel het voorlezen te bevorderen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Peuters en hun grootouders en ouders of oppas zijn van harte welkom om lekkere broodjes te komen eten en te luisteren naar vips die komen voorlezen uit Boer Boris gaat naar zee. Dit gaat plaatsvinden op woensdag 21 januari van 9 tot 10 uur. Vergeet je niet aan te melden via www.bibliotheekzuidkennemland.nl En dus ook in Zandvoort gaat dit plaatsvinden. IJmuidenaren en andere bewoners van de gemeente Velsen komen de maar bekaaid af als het om criminaliteit gaat. Relletjes, verpaupering, meisjes die in elkaar worden gemapt. Nu blijkt ook nog dat er tijdens de feestdagen maar liefst 111 keer is ingebroken in de gemeente. Dat lijkt niet veel, maar het is 89% meer dan het landelijke gemiddelde. Andere gemeenten in de regio komen er overigens beter vanaf. En Haarlem en Beverwijk zitten bijvoorbeeld onder het landelijke gemiddelde. Overigens, voordat je denkt, zie je wel, de maatschappij is naar de ratsmodé. Nou, dat valt wel mee. In 2013 daalde het aantal woninginbraken in Nederland. En voor 2014 moeten we nog heel even afwachten. Tot zover het regionale nieuws. Even ter aanvulling erop. Je had het over Beverwijk, maar dat is echt niet zo veilig hoor. Want op de lijst van uh, meest onveilige gemeentes in Nederland... staat Beverwijk op geloof ik de 54ste plaats. En uh, ter illustratie uh, Heemster, Heemskerk bijvoorbeeld en staat uh, op 129. Dus dat is nogal een Ja, verschil. nou heel raar. Dit komt van een officiële politietool... Ja. Ja, het zal een gruis wel. Het zal misschien wel, maar er zijn nog wel wat kanttekeningen bij te plaatsen, denk ik. En Beverwijk is ook niet zo veilig, hè? Dan wordt wel eens iemand geliquideerd. Ja, dat is waar. Ja, dat helpt het gemiddelde alweer snel naar beneden. Maar dat was in 2014, hè? oh ja, dat is waar. Dat moesten we nog afwachten. Ja, precies. Dus 2014 is Beverwijk eraan. Ja. Aanvallen! We gaan over naar het weer, Ruud. Dat kan je kort behandelen, kloten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag hebben we te maken met een klote uh, koufront. Godzame. Verschrikkelijk, Ruud Jansen. Hij loopt gewoon weer een hele weerbericht in de war te sturen, die man. De bewolking heeft dan ook de overhand en er valt geruime tijd regen. De zuidwestenwind draait naar west tot noordwest en is matig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en wordt het tijdelijk droog met enkele opklaringen. In de loop van de nacht krijgen we te maken met een volgend warmtefront, behorende bij depressie Elon. En dan gaat het weer regenen. De westenwind krimpt dan naar zuidwest en neemt toe naar krachtig tot hard in de polder en naar stormachtig aan zee. We, gaan, we kunnen rekening houden met windkracht 6 tot 8 en de temperatuur gaat dan weer dalen naar 5 tot 6 graden. Morgen overheerst de bewolking en na een meest droge ochtend gaat het in de middag weer regenen op de passage van een volgend warmtefront. De wind waait krachtig en aan zee hard tot stormachtig uit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 10 en de 12 graden. Tot zover het weer betreft. Doe het idee dat ik nu een nachtprogramma zit te presenteren hier. Hoezo? Zo, nou, zo donker als het buiten is. Oh, zo donker als buiten is, ja, ja inderdaad. Het is, net, ja. het is net over een nachtprogramma doen gewoon. Ja, nou, ja. wat let je. Ja. ja, maar dan moet je ook nog van die medelij muziek gaan draaien. Hoezo? Nou, s'nachts heb je altijd van die melige muziek. vind ah, dat is soft, juist niet uh... leuk. Die mensen die wakker zijn, die, uh, die willen juist wat, uh, hè, okay. wat anders horen. Ja, ja. Niet zo meelig. Ze okay. zitten te smachten. Te smachten naar een beetje pittige muziek. Dat was het weer.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 Schiep van de Ploeg en Noortje Verhoef. Floortje Verhoef heet ze, ja. Moet wel goed zeggen. En dat doet me dat heet het water stijgt. Nou, als je naar buiten kijkt. dan uh, geloof je dat wel. Ja, er ging net iets mis met deze plaat. En uh, dat kan je natuurlijk niet over je, over je kant laten gaan. Dus vandaar, hier komt hij nog een keer. Nieuwe zinger van de script: No good and goodbye. Dus niet vergeten, vanavond om 6 uur, dus op de grote markt voor het stadhuis van Haarlem. Een uh, demonstratie, demonstratieve bijeenkomst. Uh, voor uh, wat er gisteren in Parijs gebeurd is. Dit is Wilson Pickens. <tied> Let's reveal some pickets. Blood Mustang Sally. Let me see a carrot. it feels like magic. Oh, Jean Like magic. Like magic. Walking on the path that is so clear. Never saw your face, but I felt you need. Living in a room with the window shut. Holding on to dreams that we once On this globe, mm -hmm. heading for the stage again. van uh, The Voice of Holland. En dat heet de O.G. En dit is Elvis. Zou vandaag tachtig geworden zijn. Elvis Presley can't help falling in love If roses are meant to be red Dus jouw verzoek was dat. Ja, en heeft u verzoekjes, kom er gerust mee hoor. Wonderen verrichten we, het onmogelijke verrichten we direct, om wonderen duren iets langer. En dit was Anouk, en het heette Lost. Prachtig liedje trouwens. Ja. Dan zit het eerste uur er alweer op. Gaat het hard hè? Tjonge jongen, gaat het hard zeg. Nou nou nou. Tjonge jongen, jongen, wat gaat dat hard. Even een instrumentaaltje tot uh, het NOS nieuws van. <coughs> nee, nee. Ach, oh. <coughs> Zij heeft een droge hoest, onze Dolly. Krijg er een kikker in mijn keel van, van die gevoelige liedjes. Ja, die ja. ja. moest Dat er is... even uit hoor, die kikker. Mm -hmm. Oké. Okay. Ik denk ik hoest hem even op. Oké. Okay. <laughs> tot zo.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 Amber ze met het NOS-journaal. Ten noordoosten van Parijs is een auto met twee gewapende mannen gezien. Dat melden Franse media. De twee zouden voldoen aan het signalement van de gezochte broers. die verdacht worden van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Volgens de Franse krant Le Parisien zijn in de auto wapens te zien. De politie heeft de snelweg afgesloten. De twee rijden in een witte Renault-Clio. richting Parijs. Sinds gistermiddag is er een klopjacht gaande op de verdachte broers. In Frankrijk wordt rond deze tijd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag gisteren bij Charlie Hebdo. Het is vandaag in Frankrijk een dag van nationale rouw. De vlag hangt half stok. Op veel redacties in Nederland en in andere landen was om 11 uur een minuut stilte. Bij een schietpartij op een metrostation in het zuiden van Parijs is een vrouwelijke agent overleden. Franse media melden dat twee mensen gewond zijn geraakt. De schutter is nog niet gepakt. Het signalement van de dader komt volgens de politie niet overeen met dat van de twee broers... die worden verdacht van de aanslag van gisteren op de redactie van Charlie Hebdo. Of de schietpartij wel verband houdt met die aanslag is niet duidelijk. In het zuiden van Frankrijk is vanochtend een explosie geweest in de buurt van een moskee. Niemand raakte gewond. Rond zes uur was er een ontploffing in een kebabrestaurant in Villefranche, Iets ten noorden van Lyon. Een paar ruiten van het restaurant zijn gesneuveld. De burgemeester van Villefranche vreest dat dit een reactie is op de aanslag gisteren in Parijs. Het weer vanuit het zuidwesten gaat het harder regenen... met de meeste regen in het zuiden en oosten. De zuidwestenwind waait matig tot krachtig en het is 8 tot 10 graden. Morgen kan het 13 graden worden, regent het opnieuw en waait het stevig. Morgenochtend aan zee kans op een zuidwesterstorm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB.